La, la, la, la, la, la, la, la. Ja mensen, we zijn daar weer hè, met de P Radio voor week 3 alweer opname zondag 17 januari 2016. En uh, ja, je hoorde het al aan het begin. Hè? En uh, um, jullie weten allemaal uh, natuurlijk even, hoe hier zo verleden, een week geleden en ja heel onvolwassen allemaal maar goed uh, we hoeven er niet veel over uh, te zeggen want uh, um, er is natuurlijk al zoveel op televisie over geweest en uh, ja het was natuurlijk een heel groot artiest hij was uh, uh, ook een groot kunstenaar nou, ja, dat weten we allemaal en uh, maar we gaan uh, de week een beetje doornemen ik heb drie onderwerpjes misschien dat Jacco ook nog wat, uh, wat erbij uh, uh, te voegen hebt. maar uh, zo, uh, hoe is het daar in, uh, in uh, het oosten van het land? Ja, goedenavond, luisteraars. Welkom van het uh, koude Vene. Ja. Um, het is koud, weinig, weinig, weinig sneeuw. Een paar vlokjes valt wel mee en zo. Uh, Oké. Okay. En, um, nou ja, je had het net inderdaad over David Bowie. Ja. En, eh. Uh, nou ja, ik heb eventjes ook even zo eens wat bekeken, zeg maar. En uh, ik heb wel wat leuke feitjes. Oké, okay, vertel. Dat is wel wat leuk. Bijvoorbeeld, uh, hij is ook geboren op 8 januari 1947. Ja. En uh, die 8 januari die, uh, die deelt hij met Elvis, bijvoorbeeld. Dat klopt, want Elvis was inderdaad ook op 8 januari jarig. Ja. Dat klopt, ja. Inderdaad, en uh, dus hij was op school, toen hij acht jaar oud was, beste vrienden met uh, Pieter Frampton, ja. bekende rockgitarist. Mm -hmm. uh, beide vaders waren daar uh, leraar op die school. Mm -hmm. Dus, uh, dat is best wel uh, heel apart ook. En uh, hij... Uh, ik begon met het spelen van de saxofoon toen hij 12 jaar oud was. Mm -hmm. Je weet en... meer als ik in ieder geval. Ik heb heel veel platen van hem. Ik heb niet alles van uh, Bowie. Maar ik heb wel uh, een stuk of 4 of 5 albums op vernieuw. En die, ja. heb ik, uh, die heb ik al jaren. En dan heb ik ook nog uh, ja, een stuk of 6 cd's of zoiets. Maar ik heb er lang niet alles van hem hoor. Maar... Uh... Ja, ik bedoel, ik heb die nieuwe CD-wou ik eigenlijk al uh, 8 januari al kopen, nog voordat die dood was. En toen wisten we nog helemaal niet dat die ziek was ook. En toen dacht ik, nou ja, het komt volgende week wel, weet je wel. En toen maandag, toen ik van mijn werk kwam, toen uh, zag ik op televisie bij Omroep Max: uh, van, Oh, hij gaat stoppen, weet je. Want uh, ja, het was zijn laatste album, zei ze, maar ik had nog niet gehoord dat hij overleden was. Toen dacht ik, uh, nou ja, oké, okay, die man is ook wel negen. 60 jaar, dus geef die man een groot gelijk, weet je, bedoel ja. die wel ook lekker genieten van zijn pensioen, en uh, toen hoorde ik, hè wat, wat hoor ik oh, daar nou, dat die uh, zondag was overleden en het gekke, een dag daarvoor ging het ook niet zo goed met Bram, maar het blijkt daar, ik dacht dat die, uh, nee, maar Bram uh, leeft nog, hij had een hartinfarct gehad, maar hij, leg, hij lag in het ziekenhuis, hij is gelukkig uh, thuis, het, uh, het gaat een beetje beter met hem. Ja. Maar hij is nog niet in staat om een uh, televisieopname te maken voor een okay. apartse BTV, maar het komt nog. Ja. Dus, uh, nou ja, het aparte bijvoorbeeld was dat de, de muziek van David Bowie, uh, hè, uh, Space Oddity, uh, Major Tom, werd uh, door heel veel tv-kanalen uh, live gedraaid tijdens de eerste maandlanding. Mm. Dat, daar werd zijn muziek voor gebruikt. Uh, ja, want een dus wel... nummer, want een week later of twee weken later, toen gingen ze naar de maan, hè, toen dat liedje uitkwam. Ja, maar, en toen je... hebben ze dat liedje ja. gedraaid, terwijl mm -hmm. de maanlanding live op tv was. Want het leuke is, ik was in, in Londen met mijn vrouw, we waren op vakantie in Hemel Hemstead, uh, vlakbij Londen. Dat was in 1998. Toen waren we een busreis uh, daar geweest via de kanaaltunnel, uh, je, met op die trein. En toen kwamen we in Londen en toen was een hele grote uh, warenhuis. Ik weet niet of het Harrods was, dat weet ik niet meer. Maar het was een heel groot warenhuis. En er was ook een platenafdeling met CD's. En uh, best wel duur vergeleken met Nederland. Nou, je betaalde zeker uh, 70 gulden in die tijd voor een CD hoor, in Engeland. Als je het omrekent in guld. Dus dan het was echt duur land wat uh, CD's betreft. Maar toen zag ik, uh, als je de CD's had in de aanbiedingen, die scheelden niet veel. Dat was dan eh, omgerekend 30 gulden, wat je hier dan toen 25 gulden betaalde. Wat je voor diezelfde cd die ook eh, van die nice price dingen weet je je kent dat wel. Een Bowie cd uit 1966 tot 19... even kijken hoor, tot 19... Ja, dat zat vijf jaar tussen hè. Daar was hij nog niet zo bekend. En nee, ik denk, goh leuk want die liedjes heb ik allemaal nog niet. Er zaten wel een paar bekende bij, zoals London Boys. En ook Space Oddity. Maar ja, ik had natuurlijk geen cd-speler bij me, dus ik, ik, toen we eenmaal terug waren van vakantie, ik die cd gedraaid. Was het een, uh, een oerversie van uh, Space Oddity. In een, goh, wat gaaf, weet je wat? Dat was een, een iets, een beetje uitgeklede versie, zeg maar, een soort demo. En, uh, en dat vond ik zo mooi, want ik had het origineel op een LP staan. En een uh, verzamel -LP. en ik had hem nog eens een keer op een verzamel-CD staan, de originele pronkelijke die dan is uitgebracht toen. Maar het leuke was dat dat een beetje, het was wel Space die alleen iets simpeler uitgevoerd. En dan vond ik zo kicken, en ik dacht ja dat was leuk. Maar het gekke was toen ik, ik liep langs Paagman, want ik heb hem besteld, te krijgen hem morgen of anders dinsdag binnen, die nieuwe CD's, uh, Black Star. Toen zag ik een box daarnaast liggen bij Paagman voor de etalage in de stad. Een box eh, 1968 tot 1973. Nee, eh, ik geloof dat er vier of vijf CD's in zaten. Ook van Bowie, stond er eigenlijk geen prijs bij. En eh, ik denk: Nou, dan, moet ik het dan ga ik hem eh, misschien ook nog eens een keertje aanschaffen. Ik heb er niet echt haast mee. Ik moet natuurlijk ook een beetje op mijn centjes letten natuurlijk, ik heb ook nog een vrouw thuis, die moet ook eten natuurlijk. <laughs> en de hondjes en de poes, en uh, die ga ik zeker een keer aanschaffen, want uh, ik, bedoel, maar ja, ik vind het is uh, ja, jammer dat hij helaas niet meer is. Maar, uh, maar ik vond wel die videoclip, ik vond toch van die enge videoclips, een beetje uh, boezemd, een, ja, een beetje angst in vond ik. Weet je, die lappen voor zijn ogen met die twee knopen waar zijn ogen normaal zitten. Een beetje een macabere videoclip. Ja, nou begrijp ik uh, waarom dat, uh, dat zo gemaakt is. Ik weet niet of je zo gezien hebt op tv, die twee nieuwste clips van hem. Van die laatste CD. <tied> um... Maar ik vond ze een beetje, ja, ik vond ze wel mooi, maar ik vond het een beetje duister, weet je? Ik denk, ja, ja nou okay. snap ik waarom, weet je? Ook die tekst en zo. Ik denk, ja, oké, okay, nou weten we het. Maar. Uh, hij is twee dagen na het verschijnen van zijn album en zijn verjaardag uh, overleden. Alsof hij het uh, wist, hè? vreemd, hè? dat hij uh, kort erop zou overlijden. Het is apart dat hij, uh, je denkt op een gegeven moment bijvoorbeeld dat een artiest, als hij zoveel albums heeft gemaakt en al zoveel. ...heeft uitgebracht, dat hij dan meer artistieke vrijheid krijgt dan een platenlabel. Maar mm -hmm. nou, het, het, was, het was zo, zeg maar, platenlabel's bemoeien zich toch met zo'n man. En het was zo erg dat hij in het album The Next Day, wat in 2013 uitkwam... Ja, ja, ja. Dat hij dat in complete afzondering heb, ge, heeft gemaakt en, en toen heeft uitgebracht... ...zonder dat hij iemand van de staf of de, de, die platenfirma... Mm -hmm. Bij hem betrokken, omdat hij compleet zelf in de hand wil hebben. Ja, nou, hij had nog gelijk ook. Ja. Dus. Hij had nog uh, hart, hartstikke gelijk, had hij. Want het is zijn werk, klaar, punt. En het, en het verkocht best goed, want uh, die CD die, uh, die is aardig verkocht. En nou helemaal, want in Engeland staan 18 oude albums van hem in de, in de albumtop uh, 100 of zo. In Engeland. Dus uh, ja. Hij was wel heel rijk, hè. hij heeft heel veel geld achtergelaten. Hoeveel weet ik niet, ik heb het niet eens gelezen. Ik zag alleen de kop staan, omdat hij een vermogen heeft achtergelaten. Maar uh, toen heel slim uh, heeft hij toen geloof ik. Net zoiets als dat je geld op de beurs uh, belegt. Zoiets heeft hij met zijn muziek ook gedaan, met zijn oude muziek. En uh, daar heeft hij heel veel geld voor gekregen. Een, uh, een x-aantal jaren geleden. Ik hoor uh, wat op de achtergrond. Maar... Uh, Waar dat, uh, daar, heeft hij heel veel, daar heeft hij heel slim in belegd, daar heeft hij heel veel geld voor gevangen voor al zijn werk en uh, op een of andere manier heeft hij die nummers uh, ja, niet echt verkocht, maar geloof ik, uh, ik weet niet hoe dat zit, een beetje een beursachtig systeem en daar heeft hij denk ik ook heel veel geld aan verdiend. Maar uh, ja, ik vond hem wel apart, weet je. Want ik weet de eerste keer dat ik hem kon nou ja, Space Oddity, dat kan ik me ook wel herinneren. En toen kwam hij met dat, die vreemde kleding die hij droeg en dan had hij weer een heel andere outfit weer na, na een jaar of zo. En ik vond het apart, maar ik vond die muziek uh, wel gaaf, weet je. Maar uh, hij schijnt ook uh, dat hij beeld en schilderde, dat deden hij allemaal. En, uh, maar ja, ik wou uh, van het afgelopen kerstvakantie, had ik in mijn hoofd om naar dat museum te gaan, weet je? Zo in, in Groningen, de Bowie uh, tentoonstelling. Maar nou ga ik, uh, ben ik niet geweest, maar ik kwam er niet toe, maar nou ga ik er zeker naartoe. Want het is geloof ik tot eind maart of zo, als het goed is. Ja, dat zou best, dat zou best eens heel kunnen. Dus ik, ik, ik, ik, ga, ik ga er zeker naartoe, zeker. Ik geloof dat ze dan met de trein naar Zwolle moest en dan kon je van Zwolle naar Groningen. Dan hebben ze een speciale trein. Ik weet niet of dat dan ook nog gaat tegen die tijd. Maar ik wil er zeker naartoe. En dan denk ik dat ik op een nou, betere vrijdag kan kiezen. ook een snipperdag nemen of zo. Want ik is best wel een met de trein. Van Den Haag naar Groningen. En misschien moet ik bij Zwolle overstappen, dat weet ik niet. Maar dat zien we dan wel weer. Maar ik ga er zeker naartoe. Het was, het was ook wel aan de andere kant, hij was creatief, maar het, het kwam ook door zijn kookverslaving, dat hij... Uh... Ja, want ze noemen het niet van niks geestverruimende middelen, maar hij, hij, hij uh, is er wel van afgeraakt hoor, want hij was in de jaren zeventig kookverslaafd inderdaad. Maar, uh, en dan drank ook geloof ik. Maar en da ge daar komt ook... Uh, daar komt ook uh... Um, Ziggy Stardust. Is Ziggy Stardust ja, vandaan, ja. ja. ja. ja dat, dat, klopt. Dat, dat, dat gaat over een, een kookverslaafde popspeler die helemaal een lage wal is geraakt. Mm. En, uh, dus, uh, ja, toepasselijk allemaal. Wat. Mm. Ja, ik moet zeggen dat ik heb niet zoveel muziek van hem gedraaid. Ik heb eigenlijk uh, wel een goede artiest gezonden. Uh, ik heb okay. geen muziek van hem, in zover ik weet ja, tegenwoordig weet je het niet meer, want je hebt zoveel mp3'tjes op je schijf staan dat je weet niet meer wat er allemaal tussen staat. Mm -hmm. uh, ja, ja, to mediatom, dat, uh, ja uh, het ik drank het wel tot een beetje ton. Ik mag daar helaas niks van draaien, want dan krijg ik problemen met, uh, met de autoriteit, dus dat doen we niet, anders had ik het wel gedaan. Mm -hmm. Maar uh, ik vind dat die echt, ja. Ik had uh, wel uh, sommige platen dat ik, uh, ik had dan bijvoorbeeld. Uh, One of so. We kwamen uit 1996, die heb ik gisteren nog gedraaid. Er waren wel een paar liedjes bij, vond ik denk wat is dit voor bagger, weet je wel? Maar de rest was best goed. Eén uh, uh, LP vond ik echt helemaal slecht, die heb ik ook nooit gekocht. Dat was die, toch ergens in de jaren 90. Dan staat hij uh, op die hoes, op dat cd hoesje, uh, heeft hij een soort uh, rock aan. En dan uh, is hij op zijn rug gefotografeerd, vanaf zijn rug. En heeft ...zit er een Engelse vlag, als Engelse vlag uitgebeeld. Misschien heb ah, je die hoezo wel eens gezien. Ja. En dat is een beetje... Uh, uh, trendsmuziek, een beetje van het hardcore. Ah, dat De is... hele CD door, nou die... die ...dat vond ik, uh, voor mijn gevoel... Uh, nou, ik vond het niks. Ik heb hem ook toen niet gekocht hoor. En ik ga het ook zeker niet doen. Want, uh, ja, Van Queen uh, vind ik dan bijvoorbeeld... Uh, ...ik heb ze wel alle albums van u... ...maar Van Queen vind ik het aller slechtste album die ze uitgemaakt hebben... Flash Gordon, Of vind ik een bagger op bij, echt. er zijn twee of drie liedjes die ik leuk vind en de rest vind ik, eh, nou ik vond het, ook de film vond ik niks aan, <laughs> van Queen, hoe heet die, uh, Flash Gordon dan, ik vond het, uh, nou, ik vond het zo'n uh, afgesteld, voor de jaren tachtig vond ik het een heel amateuristische film. Oké, okay, ja ik ken het. ik ken het. ik moet eerlijk zeggen, ik ken het, niet. Ik... Je mist er niks aan. Ik ken het niet. Nou ja. Maar die films van uh, Bowie, die heb ik nog nooit gezien. Hoor. Ik ken ze wel, van de labyrinth en zo. Maar ik wil ze zeker een keer uh, kijken of ik hem ergens op dvd kan kopen of zo. Nou, je kan ze vast online vinden. Of online, dus nooit. Ja. Maar uh, ik, ik wil ze zeker zien, want Laurens, uh, of hoe weet hij, die, die is dan wel op televisie geweest vorige week. Maar ik heb niet gekeken. Ik denk, ja, ik moet nog naar mijn werk, maar weet je, de andere dag. En dan wordt het weer laat. Dus dat was op maandagavond, geloof ik. Dus. Uh, ja, ik heb nu niet, niet gekeken. Ik heb wel die documentaire opgenomen op de harde schijf. Want ik heb zo'n uh, decoder voor mijn televisie. Er zit ook uh, een, een uh, harde schijf in, dan kan je gewoon van de televisie opnemen, zonder internet ertussen. Kijk. En, uh, maar die moet ik nog een keer kijken op mijn gemakje, want jij wordt er zo mee, mee plat gegoten. Ik denk, nou, ik doe het wel wanneer het mij uitkomt. Dat loopt toch niet weg, weet je? Nee, dus. dat is zo. Uh... Dat is zo. Uh... Ja, en nu hebben we nog uh, eens even kijken of zullen we eerst een liedje draaien voor de, het volgende onderwerp gewoon. Ja, draai hem maar eens. Dan gaan we eens even een uh, heel leuk liedje draaien. Ja, we hebben uh, best wel wat muziek uh, hier, uh, hier liggen. En dan moet ik alleen eens even... Ja, <lacht> dat is leuk jongens. Ja, weet je wat het is? Kijk, uh, ik heb van Jamenda destijds allemaal... Uh, uh, muziek gedownload. Allemaal legale, rechtenvrije muziek. Alleen je bent wel verplicht een naam te noemen als je hem uitzendt. Je mag het kopiëren, een hele mikkemak. Nou ja, noem maar op. We kunnen wel eens wat romantisch draaien. En uh, ja, het volgende nummer is uh, van uh, uh, Alexander Franken Met... Uh, No Lo example! Love letters. Yes! Ja, mensen, dat was weer een prachtig uh, nummer van Alexander Franke met Love Letters. <lacht> de actualiteit. Even kijken, ik heb uh, de metro heb ik, uh, bewaard. Van, ja, van maandag en van dinsdag ben ik kwijtgeraakt. En uh, ja, boete voor vergeten tas. Idioterie, niet betalen. Er was een mevrouw die per ongeluk haar tas in de tram of in de trein had laten staan. Of was het een metro? Nee, het was de trein geloof ik. Amsterdam Centraal. En uh, toen is ze naar de politie gegaan, uh, want dat tas was weg. Kreeg ze een boete van 90 euro. Want uh, daar moesten ze hulpdiensten, want ze dachten dat er waarschijnlijk een bom in zou kunnen zitten. Er werd in rekening gebracht. Nou uh, heeft de advocaat. Die heeft gezegd van niet betalen, niet betalen, laat maar voorkomen. Want ja, niemand gaat expres zijn tas vergeten, ja toch? En uh, ja, ik, ben, ik vind het een beetje overdreven hoor. Kijk, als ze in paniek raken, oké, okay, uh, allemaal vervelend. En uh, ja, maar uh, jongens, jongens, jongens. En dan, en dan boete krijgen van, van ja, iedereen kan wel eens mensen een mobieltje laten liggen. Mijn vrouw is trouwens ook een mobieltje kwijtgeraakt. Die heeft ze voor de verjaardag gehad van mij. En ze gaat naar de oogarts met haar moeder samen. En, uh, en, het, en de telefoon is ineens weg. Die zat in haar zak. Nou, is uh, verloren of misschien, uh, of misschien bestolen, ik weet het niet. Maar ja, zo lullig allemaal. Ja, dat is wat ze dus, uh, Ja, en dat telefoonnummer zat een uh, nou, dik, zeker nou, ik denk, uh, dik tien jaar, uh, een mobieltje. En hebben ze altijd hetzelfde kaartje gebruikt, altijd hetzelfde nummer. En die is natuurlijk nou ook waar. Maar ik zeg tegen Inge, heb jij je telefoon? stond die aan? Ja, zegt ze. Nou, ik zeg, ga ik even bellen. En dat ging niet over. En ik nou, die, die is al gevonden. Alleen ze hebben een kaartje eruit gehaald. En weggedonderd natuurlijk. En een nieuw kaartje erin. Want daar ja. er zat al een code op. Om in te loggen. Om, als je hem aanzet. Maar die kan je kraken. Hè? Die kan je heel eenvoudig kraken. Hoe, weet ik niet. Want ik heb hier ook een, een, nog een tele, Samsung liggen. Hij doet het wel. Alleen, de code weet ik niet meer. Hij kan er niet meer in komen. Ik kan hem wel opladen. Want hij loopt wel leeg op duur de na maanden als je hem niet gebruikt. Maar... Ik weet de code niet meer en ik kan er niet in komen. En ja, er moet wel een foefje voor wezen. Maar het is natuurlijk uh, het is de, met zo'n tas achterlaten, er is geen opzet in het spel. Dus nee, precies. Kijk, dat bedoel ik. weet je zo. En als er nou uh, ja, iemand is die kwaadwillend is, of die daar er een nepbom in of een echte bom of wat dan ook, dat zijn venton in plaats van 90 euro gelijk gevangenisstraf krijgt, dat is echt vooruit. <laughs> Mm -hmm. Maar dit is geen opzet, inderdaad. En dat heeft die advocaat ook gezegd. Het is een bizarre regel, staat er. Dat zie je ook wel aan de reacties die, op, die het opwekt. Oeh, een tas. Oeh, oeh. Ja, joh, rustig aan, joh. Pum, pum, pum, pum. Het lijkt wel een paniek, weet je hoor. En zeker, ja. Ja, ik, ik vind het allemaal. Net. Nou net als met die, uh, wat was het nou van de week, die uh, vorige week, die rellen in, uh, in Keulen. Of tenminste, die rellen met die aanrandingen. Is ja. die asielzoekers de schuld? Nou, waar ja. blijken het uh, Noord-Afrikaanse criminelen te zijn? Die, die zich, uh, die gaan dan via uh, van Marokko uit naar een ander uh, Noord-Afrikaans land. En van daaruit gaan ze naar. Uh, naar Duitsland en van uh, ja en daar dan, uh, zijn vaak criminelen, want het was ook een wijk met heel veel uh, uh, buitenlanders en, en een gemixte wijk met zowel Duitsers als Marokkanen, Turken, van alles. En er waren als nooit problemen in die buurt, totdat die gasten kwamen. Die hebben de boer daar festeerd. en niet die asielzoekers, maar die criminelen, zeg maar niet zich als vluchtelingen uitgeven. Het waren niet geen Syriërs en geen Eritreërs. Er waren ook wel een aantal Duitsers bij die daarom meededen. Oké, okay, maar die maakten dan maar handig gebruik, misbruik van de situatie. Want die mensen heb je ook. Die gelegenheid maakt de lief, zeggen ze wel eens. Ze denken ze ook, oh, kijk, ze zijn tolkabij, ze dan er ken ik er ook wel eentje Parking. Ja, dus ja. Jij ja, hoort zoveel verschillende verhalen. Ik weet het het ja, maar ze hebben er onderzoek naar gedaan. Ze hebben er onderzoek naar gedaan. Want eerst kregen de asielzoekers de schuld. Het bleek dus geen asielzoekers te zijn. Maar gewoon criminelen die niet eens uit die landen kwamen. En uh, ja, en die Marokkanen die dan in die, in die Volksbuurt woonden, die, die, die vonden dat ook uh, verschrikkelijk wat er gebeurde. Die zeggen, ja, het is altijd rustig geweest in onze, onze wijk. En die veroorzaken ook daar problemen waar hun zelf ook last van hebben. Weet je? Wel? Ik bedoel, uh, en het was vroeger altijd jaren goed gegaan tussen de, uh, de twee groepen, de allochtonen en de Duitsers. Dus daar lag het dus niet al. Het waren gewoon die lui die dan komen, komen binnen en uh, ze gaan die stallen plegen. Weet ik veel, berovingen en uh, asociaal gedrag in het verkeer. En, uh, en die vergallen het voor die mensen die er al uh, 30 jaar of zo uh, wonen. zeg maar. Weet je wel? Want ze hebben de onderzoek naar. Nou, het heeft wel een week geduurd voordat uh, duidelijkheid was. Maar uh, ze zijn eruit een beetje wat er uh, eigenlijk echt gebeurd is. En het frappante is, het gebeurde allemaal tegelijk. Hè? En ook in Finland hebben ze het dan weten te voorkomen voor een groot deel. In Zweden is het gebeurd, in verschillende plaatsen in Duitsland. Ja, dat is gewoon voor maar afgesproken werk geweest. En ze pakken alleen blanke vrouwen. Hè? Dat valt me ook op. Maar ja, ik snap niet wat ze daarmee willen bereiken, weet je wel. Ik snap dat allemaal niet, maar goed. Want uh, ja... Dat ga je ik krijgen. Dat, uh, Iedereen gaat ineens op Geert Wilders stemmen of op, uh, op een extreemrechtse partij. Of. Dat ga je dan krijgen als, als reactie. Ja. Uh. En dat willen we ook niet hebben. We willen geen, kijk, uh, ja, ik weet ook niet wat die man in zijn hoofd heeft, maar stel dat de Volksunie de baas wordt in Nederland, bij waar ze spreken, nou, dat ziet er voor niemand goed uit, hoor. Denk ik. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. Uh. Nee. Althans, niet voor mij. Een nee, je moet een gematigde regering hebben die wel hard optreedt tegen criminelen of zo. Maar die gaan voor iedereen goed is. Of je nou blank, geel, groen of blauw bent of weet ik veel wat voor geluid. Maar, ja, maar die wel optreedt als mensen uh, domme dingen doen. Klaar. Dat vind ik wel. wel. Maar uh, uh, met die gekke tas, jongens. Nee, dat is. Uh, ik vind het. Uh, heel bezopen. <laughs> dat was. Woensdag. Uh, ja, woensdag was dat. Toen stond het ja, in de metro, Dat is bizar, hè? De afgelopen woensdag. Oh, ja. Een bizar voor woorden. Heb ik nog een onderwijsje. En dat gaat over die uh, crimineel uit Zuid-Amerika, El Chapo. Ja. En uh, die man is gepakt, hè, die was ontsnapt, die hebben ze weer gepakt. En Amerika wil hem ook hebben, want hij, hij is steenrijk, een miljardair. En hij heeft zelfs in de quote op 100 gestaan uh, van de rijkste mensen ter wereld. En El Chapo, okay. die werd in 2014 gearresteerd. En toen uh, vonden ze bij zijn huiszoeking allemaal flappe geld in openingen. Van de, er zat in een metro van afgelopen donderdag dan. Overal geld onder de vloeren, de muren, weet ik veel. Maar die man, die kan net zo goed stoppen met criminele activiteiten. Want hij is toch wel rijk, rijk genoeg, lijkt mij. En wat deed hij nou? Als, als hij nou eh, ergens naar een restaurant ging, dan, dan, moest, dan mocht er niemand meer in of uit. En stonden er stonden bewakers, die nam hij dan mee natuurlijk, zijn, zijn maten. En wat deed hij dan? Als, eh, als hij klaar was met eten, dan ging hij ook de rekening betalen van de klanten daar. Dus ja, aan de andere kant had hij ook een gouden hart, zeg maar. Hè. Ja, dat dus is, uh, heel, uh, apart, is uh, heel apart, uh, twee gezichten is, hebben that ze that vaak. Is he. Goede PR is dat. Ja, goede PR, van nou die man valt best mee hoor, want hij heeft wel mijn uh, dagje uit betaald, zeg maar, weet je. Ja, zo, uh, want er waren ook criminelen in Zuid-Amerika, die bijvoorbeeld, die eentje kwam uit een dorp en die heeft dat hele dorp, uh, welvaart gebracht door dat criminele geld, nou die zijn hem dankbaar. Hij is ook wel ja, populair dat is, hoor. Dat is ook vaak het slimme geitje wat die gasten toepassen. Ja, dat voor de een zijn ze goed en voor de andere, ja, als ze uh, denken, hé, hey, daar valt wat te halen, dan heb je een probleem met zulke lui. En als je ze gaat tegenwerken, kan het je leven kosten. En aan de andere kant, voor bepaalde mensen, of voor mensen uit een dorp of omgeving, daar zijn ze dan weer hartstikke goed voor. En die lopen wel weg. Die zeggen als een held en dit en dat. maar ja, het gaat vol om geld die op een oneerlijke manier bij elkaar is geschraapt als het ware, weet je. Ja, ja. het is wel voor te zeggen natuurlijk. Daar valt wat voor te zeggen, ja. ja we, het, zijn, uh, het zijn vaak apart uh, apart volk natuurlijk. Uh. Ja, ik bedoel, je kan er weinig zin over zeggen, het is natuurlijk gewoon het is gewoon tuig eigenlijk, maar omdat ze ja, heel, heel slim wel, en heel wel. goed blijven ze vaak uit handen van... Uh... Ja, ze zijn slim gewoon, ze hebben duur ja. advocaten, uh, ze, zijn, ze zijn geen domme jongens in ieder geval. Nee. Ik word liever rijk op een eerlijke manier, maar goed, dan moet je het even booi heet ofzo, ja, dan kan je eerlijk rijk worden op een eerlijke manier, dus het kan wel. Mm -hmm. Of de Rolling Stones of uh, wie dan ook. Die gaf zo Ik ga ook niet meer op te treden. Die hebben zoveel geld. De Rolling Stones en zo. En die steden toch ook niet. Nou, je ziet toch wat de jongens bereikt hebben de afgelopen 50 jaar. Hm? Ja, inderdaad. Ja, nou ja, ik bedoel, uh, kijk, dan zie, je ziet toch dat de, de grootste crimineel uiteindelijk wordt opgepakt. Maar hij is uiteindelijk weer gepakt, ja. Dus. El Chapo. Uit Mexico. Ja. Ja. Apart. Heel apart, ja. Dus, ja, ja, ik ben vanmiddag uh, eventjes uh, deze wanden, hmm. uh, langs, langs het water. Ik had je, hele mooie he foto's ja. gezien met de zonsopgang ofzo. Ja, klopt ja, van gisteren. Wat een was mooie foto schitterend met allerlei kleuren en zat erin Ja, daar ja, moet je net geluk mee hebben. Ik was gisteren in het stadhuis en ging ik op de 11e verdieping een soepje halen. Het is wel duur, maar goed, het is wel heerlijke soep daar. En ik zie net, ja, het wordt natuurlijk laat uh, pas licht, en ik zie die zon boven al die flatgebouwen in de verte. En mooi, mooi die kleuren, oranje, rood en geel. Ik denk ja, ik zal ik er een foto van maken. Maar ja, die hele kantine zat mensen vol mensen ik denk, en dan liep ik daar in mijn werkpak, in mijn oranje werkpak. Okay. Ik denk nou, dat komt wel een ander keertje, dan ga ik wel op balkon staan, want je kan ook buiten zitten, 11 hoog. En dan kan ik altijd nog wel leuke foto schieten, weet je? want ik zit er nog tot eind februari. dus uh, oh, een heine Dan heb ik altijd nog kansen zat. En, uh, ja. En, uh, nou jongens, dat is een meugen, gezicht, jongen. Echt zoiets wat jij dan gemaakt hebt, zulke fouten. Zo zag het er ook ongeveer uit. Ja, dat was vrij, dat ja was, je, je ja. weet nooit, uh, als je thuiskomt, zeg maar, je weet nooit of het, uh, of het gelukt is natuurlijk, of zo, zeg maar. Ja, ik, ik kan het wel een beetje zien op die camera natuurlijk, op dat schermpje. Ja. Dus, uh... Ja, je moet er een beetje geluk mee hebben, inderdaad. Uh, ja. Dat, uh, dat is waar. Heb je nog een leuk muziekje? Ik zal eens even kijken. Want ik heb natuurlijk veel meer leuke muziekjes. En dan heb ik straks nog één, één onderwerpje nog. En misschien uh, heb jij nog een leuk uh, dingetje. Maar uh, ik zal eens even kijken. Want uh, een muziekje is heel leuk. Als je het voor handen hebt tenminste. Maar ja goed, ondertussen terwijl ik aan het ben... Kunnen we nog gezellig verder babelen? Um, maar, nou, maar dat is, dat is dus wel. Uh, dat is op zich is dus wel wat. En. Uh, ja. je, je hebt echt soms gewoon hele mooie luchten om te zien. Maar dat, weet, je, weet je wat ik echt heel raar vind? Ah. Um, er zijn heel veel foto-sites, zeg maar. Mm. Je hebt uh, Flickr, je hebt Picasso, je hebt ja, Instagram, ja. je hebt Tumblr. Mm. Je hebt uh, Pinterest. Allemaal sites waarop je foto's kan delen. Uh -huh. Vind ik het heel raar dat als jij een uh, met zorg gemaakte natuurfoto deelt. Uh -huh. uh, dat je daar hooguit uh, twee reacties op krijgt. Zoiets van godkijk uh -huh. foto. Iets in die uh -huh. dran. Maar dat uh -huh. als jij gewoon heel simpel een foto maakt van een, uh, een whiskyfles. daar wel veertig reacties krijgt. Ja, raar hè. Dat is, en ik snap, en ik begrijp dus niet waar, waarom. Dat ik is. denk dat de mensen zich identificeren met hun alcohol. Dat zou kunnen. Dat denk ik tenminste. Als ze denken, hé, hey, ook een uh, alcoholjunk. Oh, oh. nou, nou heb je um, drinkers en drinkers. Je hebt ook mensen die verzamelen allerlei soorten dure cognac of whiskies. En die nemen af en toe een neutje en hebben ze zo'n club met nog, nog een paar van die. Uh, ...liefhebbers, hè, van die hobbyisten, en die zijn geen alcoholist, maar gewoon, die verzamelen dat en dan proeven ze... ...onder elkaar, neem ze twee of drie neusjes en is het genoeg voor de avond, en hebben een hele leuke avond... ...en ze zo, ik heb hier een westerlijke van 6000 eil. Ja, ik kan, maar niet bij Gal en Gal, maar een hele exclusieve zaak... ...dan zat er zo'n vent in een net pak met zijn strikje en met zo'n grote krulsnoor en dan zegt u... Wat kan ik u van dienst zijn? Weet je wel, zo'n zo zaak. <laughs> Daar heb je ook van die sigarenzaken van. Weet je ook, zo'n chique sigarenzaak. En er staat er nog zo'n zo vent in zijn net pak achter. Ja. En dan mijn ja. uh, uh, vader, die heb ik een keer gehad, die ging ook kennen keer naar zijn zaak. En die kocht een doosje sigaren. Hij rookte nooit veel sigaren, meestal Jack. Maar die dan, kom laat ik eens een sigaartje kopen. Hij zegt, meneer, waar steekt u uw sigaar mee op? Hij zegt, gewoon met mijn aansteker. Aansteken. Nee, nee, nee, nee, nee, meneer. U krijgt die sigaren niet. Want dat moet je met een lucifer aansteken. En het liefst eentje van een bepaald soort hout. Ja. Dus niet van die asociale zwaluw lucifers of zo. Of die van, van de, de kruidenier met een huismerk. Nee, het moet een exclusief. En dan denk ik: jeetje, man, vuur is toch vuur? Of het nou uit een gasaansteker, benzinaansteker. of uh, van een, een lucifertje komt. Vuur is vuur bij mij. Toch? Ja, nou. inderdaad. Maar dat vond ik dus raar. En uh, dat, dat, dat zo'n foto dus wel heel erg leuk gevonden wordt. en gedeeld wordt en, en, ja. en zo. Mm -hmm. uh, en, en toen ging ik daar zo met iemand over. Een, met iemand over in discussie, zeg maar. Mm -hmm. En. Um, ja, sowieso is er wat raar aan de hand. Um, dat, daar is een tijd geleden, is daar ook bij, um, ik weet niet bij welk tv, het was op Nederland 3, was het. En het was zo'n zo onderzoeksprogramma, uh, zeg maar. Mm -hmm. En uh, er is een hele grote handel in. in uh, social media uh, likes en zo. Zo kun je bijvoorbeeld, uh, als je op Twitter iets post, kunnen anderen dat zoals je dat noemt liken. Zeg maar. ja, ja, ja. Dat vind ik leuk. En dat kan op Facebook ook. vind ik leuk. En dat kan bijvoorbeeld, uh, wat heel populair is, Instagram is een foto-site waar mensen foto's kunnen posten. En daar zijn, kun je dan ook een hartje geven aan de foto dat je hem leuk vindt. Ja. Dat is een, vooral in, uh, in de. Oosterse landen, uh, China, Japan, Indonesië, India, is, zijn daar gigantisch veel bedrijfjes uh, opgestaat uh -huh. die likes verkopen. Die zetten dus advertenties op die social media van mm. wil jij duizend Twitter vriendjes hebben? Dat kan. Uh, dan moet je een bepaald bedrag moet je daarvoor bepalen mm. en hun zorgen er dan voor dat jij duizend Twitter vrienden krijgt. Zeg maar. Ja. Maar hoe doen ze dat? Ze hebben allemaal studenten in, uh, voor hun werken die een bijbaantje zoeken. Mm -hmm. en, uh, zeg maar, en al die broodjes kennen elkaar, dus die gebruiken elkaar en zo. En zo kom je dus. En, en die, die mensen gaan bijvoorbeeld gewoon naar jou. Bijvoorbeeld, uh, die, 500 van die mensen of zo, die gaan gewoon naar jouw zeg maar, Instagram-account en die gaan op die like-button bij iedere foto drukken, zeg maar. Hmm. Waardoor je gigantisch veel uh, likes krijgt en je populariteit in. in, in rank zeg maar, dus je gaat omhoog in de populariteit mm -hmm. en je, je hebt op Twitter en op Instagram heb je van die dagelijkse overzichten van de meest gelikte tweets of de meest gelikte foto's ja, ja. en dan kom je dus automatisch kom jij dus in die lijst voor en als je eenmaal in die lijst zit, dan ja, dan gaan mensen die, dan gaan miljoenen mensen over de wereld die dingen van jou zien nou ja, laat het laat de helft eens ook op zo'n like knop drukken... en dan krijg je dus automatisch gigantisch veel likes... en gigantisch veel volgers. En wat er dan weer gebeurt... en ik, ik ken toevallig dan iemand die daarvan profiteert... dan gaan bedrijven jou dus benaderen... of jij niet interesse hebt om iets van hen... Uh, om, om, om, om je te laten sponsoren, zeg maar. Zeg maar bijvoorbeeld heel erg populair... ...zijn al die, uh, die beauty vlog, hè? Meisjes die make-up doen en dat soort bullshit allemaal, weet je wel? Mm -hmm. uh, die zijn heel erg uh, van die vloggers... ...en die helemaal make-up-setje laten zien... ...wat ze nou weer van make-up-setje in de winkel hebben gekocht... ...en dan laten ze zien hoe je dat moet doen en zo. Heel veel mensen weten niet dat dat allemaal gesponsord is. Dat ja. merk betaalt daarvoor. Mm -hmm. Zeg maar. Dus jij denkt dat je gewoon na... Nou, of, eh, dus die schoolmeiden, die, die, en, en schooljongens met bijvoorbeeld met, Je ziet bijvoorbeeld heel veel schooljongens die hebben van die accounts. En daar doen ze wat ze dan noemen van die unboxings. Hè? Het openmaken hmm. van het doosje met de nieuwe iPhone en het hmm. laten zien en het aandoen en laten zien dat hoe mooi het wel niet is. Va en helemaal uh, hoe geweldig de, de, het de en de iPhone's uh, en de Nokia's en de Siemens. En maar dan, dat is dus, uh, in vaak gewoon reclame eigenlijk. Ja, en, maar wat ze er niet bij vertellen is dat ze die telefoon niet zelf gekocht hebben, ja. maar dat ze die opgestuurd gekregen ah, hebben om dat ah, filmpje te maken. ja. Joh. Maar op zich, ja, wat is er. Ja, ik, ik vind er eigenlijk niks mis mee als ze er zelf mee akkoord gaan. Ze krijgen toch een mooie telefoon en zo ervoor. En, maar ja. Uh, ik, ik, ik heb er totaal geen probleem mee. Ik maar ook niet. Het laat zien hoe, hoe, wij bedond, hoe we bedonderd worden. Ja, weet je wel? Ja, en, ja, ik, ja. en ik kan me voorstellen. Dat andere kinderen daar naar kijken en die denken van, god, hoe kan dat toch allemaal? Die hebben, iedere week heeft hij een nieuwe telefoon. Heeft, iedere week heeft hij uh, een nieuwe telefoon en een nieuwe tablet. Hoe kan dat toch? En ik heb niks, weet je wel? Sommige kinderen, die, die ja, zijn daar misschien gevoelig voor. En dat willen ook zo'n ding hebben. Ja, ja. en dat, dat, ja, dat ja, okay. staat me dus, eigenlijk staat mij dat dus een beetje tegen. Want ze zeg. maken mensen een beetje gek van, oh, nou, dat wil ik ook hebben. Ja, ze zijn jongeren, weet je. Ja, oké. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Aan de ene kant heeft het ook wel een beetje een duistere kant. Nou, het heeft, het heeft, op zich ik vind, het op zich vind beetje... ik het idee wel mooi. Maar ja, net wat je zegt. Je hebt ook kinderen die geen geld hebben. Of je hebben arme ouders. Die zijn een beetje jaloers. Tenminste, ze worden natuurlijk niet bewust jaloers gemaakt. Maar ze worden er wel jaloers van. En dan gaan ze dan misschien... Eh, ...berovingen doen. Sommige gekken doen dat. Omdat ze ook zo'n ding willen... Weet of ze pikken veel. Weet ja, uh, weten die kinderen veel, hè? Ja. En die dus, kinderen, uh, die, die ja, die, ja maar, dus maar zo. Mm -hmm. Wat eigenlijk het, het belangrijkste wat ik maar maar waar maar wij zeggen wil, is dat zo word je bedonderd, zeg maar. Mm, principe hè? wel, ja, ja, ja. Ja, je, je wordt gewoon eigenlijk besoedeld. En um, ja, ik, daar vind ik dus, ik vind dat dus een beetje, een beetje, een beetje jammer, zeg maar. Mm -hmm. Um, ja, ik bedoel, je denkt dat je naar iets zit te kijken en dat, dat is gewoon niet zo, weet je wel. En het is gewoon... Uh, ja, uh, het is, ik vind het een hele rare situatie, ik, uh, ik vind dat ze dat erbij moeten zetten, maar kijk, tegenwoordig draaien sites zoals YouTube, zeg maar, die draaien daar gewoon op. op ja, en dankzij, uh, ja het is misschien raar, maar door die advertenties kunnen wij gratis filmpjes plaatsen. Zo moet je het ook weer zien, hè? Ja, het is dus, heel veel. Uh, het wordt betaald door de adverteerder, daarvoor zijn ze niet blij met die adblokkers. Nou erg ik me wel aan dat als ik op mijn gewone computer zit en op die kleine laptop, want ik ben nu dan met, met dat oude laptop aan het werk nu op dit moment mm -hmm. uh, dan zie ik geen reclame uh, en dan zit ik op die, uh, op die uh, Lumia telefoon en dan kijk ik in mijn mailbox, in dezelfde mailbox als wat ik op mijn gewone computer en dan zie ik ineens reclame erbij en zeker met Yahoo als je een ja. account van Yahoo hebt en denk ik, wat moet ik termijn dan Als ik het wegklik, dan zie ik deze reclame. Ik klik ze altijd weg. En ik denk, ja joh, wat moet ik ermee? Maar ja, als, ik, als je dat niet hebt, dan kost het geld. En dan gaan ze misschien zeggen, nou betaal maar een tientje per maand of zo voor die mailbox. En ja, en dat willen mensen ook weer niet. Want we betalen al, al je abonnement van je internetprovider. Weet je wel, en dan krijg je nog eens extra kosten omdat je een mailbox hebt. Dat betaal je wel als je een website hebt. Dan kan je ook een mailaccount erbij nemen. Maar ja, goed, dan betaal je zeg maar 80 euro per jaar, maar ja, daar heb je wel een, een mailaccount erbij. Dus nou ja, op zich is dat toch niet echt duur, maar... Het is, het is een beetje dubbel. Ja, het is een beetje dubbel, inderdaad. Maar ik ga een liedje draaien. Doe dat. En dat wordt een beetje een trendsnummer, een beetje house-achtig. En dat is van uh, Atomic Cats. En het nummer heet... Dreaming of you. Daar komt dan. Ja, mooi stereo ook, want deze, uh, na opname is ook stereo, dus uh, de uitzending. Uh, dus uh, ja, podcast uitzending uiteraard. We zijn niet op de kabel, niet via de satelliet, niet via de FM, niet via AM, ook niet via DAT+. Maar alleen en uitsluitend via internet, podcast, je kan luisteren, maar je kan hem ook downloaden. En op je iPod speler afspelen, zo vaak je maar wil, dus je hoeft niks te missen. Top. En het is helemaal ja, gratis. gratis. Juist. Dat ook. Vaak ja, zijn... heb je dat nog, dat ja. iets En we zijn gratis ook niet, we, zijn, we zijn ook niet commercieel. We zijn gewoon puur, we doen het voor de lol. En gewoon omdat uh, ja, uh, mensen ook een plezier te doen. We delen onze lol, zeg maar. En ja, uh, ja oké. Okay. Dus uh, ja. <laughs> het enige Gedeelde nadeel. Het deeltjes is halve ja. smart. Uh, ja, ja, ja, ja. En nog één klein onderwerpje, nog. Nou, er, was, er stond vrijdag in de krant dat de uh, um, nieuwe Kamervoorzitter um, Kadaris Arib, die is nieuwe Kamervoorzitter, gekozen op donderdag al. Maar ze was uh, ja, vrijdag uh, dus in de metro uh, geplaatst. Oh, ja. En daar is die, ook ja, een die... motie over omdat ze dan twee paspoorten heeft, een Marokkaanse en een Nederlandse paspoort. Mm -hmm. En uh, kijk, het is zo um, in Nederland. Ik weet niet of een premier uh, premier kan worden als hij uh, twee paspoorten heeft. Want het is wel zo, in Amerika kan je alles worden ook al heb je twee paspoorten, geloof ik. Of je bent van Nederlandse of van Franse of van Marokkaanse afkomst, maakt allemaal niet uit. Je kan daar zelfs hoge politiefunctionaris worden, burgemeester kan je daar worden. Alleen ja. juist, want dan moet je echt ook daar geboren zijn. Nou, uh, wat ik zo begreep heb, want de discussie van de week ging uh, over uh, die uh, Donald Trump. Die had iemand beschuldigd van, jij kan geen president worden, want jij bent hier niet genoeg. Het, het, het gaat erom, volgens mij, dat je hoeft... Uh, tenminste, zo legde, man, de, zo legde die zogenaamde Amerika-deskundige op het, de het radio uit, dus het zijn niet mijn woorden. Maar mm. uh, het gaat erom dat... Uh, Eén van de beide ouders uh, Amerika, uh, in Amerika geboren en getogen moet zijn. Eén dus van de beide ouders uh, moet een echte uh, Amerika, no, ik, ik Amerikaan zijn. Ik, ik heb ik zijn. begrepen, je moet dan gewoon in Amerika geboren zijn met een Amerikaans paspoort. Want die krijg je automatisch natuurlijk als ze daar geboren zijn. dat is zo, ja. als jij nou met je vrouw naar New York gaat en ze is zwanger en dat kind bevalt haar, krijgt hij ook een Amerikaans paspoort. Krijgt hij ook een dubbel paspoort. En, en, en je zou wel gek zijn om dat paspoort in te leveren. Want het en dat is natuurlijk mijn, mijn, mijn vraag, mm -hmm. want nu, nu uh, begon natuurlijk vooral Wilders gelijk te mekkeren van... Uh, ja, maar ze hebben een dubbel paspoort en bla bla bla. Ja, maar en weet je wat hij, dat het is? Hij dus leeft in een vrij land, ja. dus hij mag zeggen wat hij wil. Mm -hmm. uh, maar zou hij ook zijn gaan mekkeren als dat tweede paspoort niet Marokkaans, maar Amerikaans was geweest? Ja, of Israëli's, want hij, hij, hij, hij is pro-Israël. Dus. Nou, nou vind ik dat prima. dan moet iedereen voor zichzelf weten. Maar ik heb niks met Israël. Ik ben ook niet tegen ze. Maar het interesseert me Hamur, dat Israël. Voor mij persoonlijk. Ja. Maar dat bezet Iran dat land. Ja, en? Uh, ik woon daar niet. En, en ik heb niks met dat, met dat werelddeel daar. Trouwens, met het hele Midden-Oosten heb ik niks. Ik ben Europeaan. Ik woon in Nederland en de rest van de wereld zal me gestolen worden, sorry. Maar uh, ik ga me niet uh, problemen uh, van mijn ander, uh, weet je? Ik heb al genoeg gehouden om, om mijn hoofd. Niet dat het slecht met me gaat, maar ik heb al genoeg om mezelf. Weet je, dat klinkt misschien egoïstisch. Maar als zij je overal uh, voor allerlei dingen aantrekt, dan heb je ook geen leven meer. Weet je. Je hebt mensen die dat doen, hè? die maken zich helemaal zorgen over de wereldproblemen. Het is allemaal erg, wat er allemaal gebeurt en zo. Maar wat ik vind, kijk die vrouw die is gekozen, maar ze profiteert uiteindelijk van twee walletjes. Zij niet alleen, iedereen met een dubbel paspoort. En dat maakt niet uit of een Marokkaans of een Amerikaans paspoort is, dat maakt mij niet uit. Maar ik vind een, als het een Duits of Belgisch paspoort, ik vind je profiteert van twee walletjes. En, en dat is wat Geert Wilders... Uh, de, uh, naar voren haalt. Maar net wat je zegt, als het nou zo'n Amerikaans paspoort was geweest, ja, dan ben ik ook wel benieuwd wat hij dan zou zeggen, weet je. Ik bedoel, uh, ja, en uh, het zal best een prima kamervoorzitter wezen hoor, dat weet hey, Want als ik die vrouw zou zien, denk ik, nou, het lijkt me best een aardig mens. En misschien doet ze de werk ook wel heel goed. Maar het gaat om, uh, om ja, uh, doet hij dat omdat hij een hekel aan Marokkaan hè? want dat hebt hij, dat is duidelijk. Of, of gaat het hem om het principe Dat zit ik wel eens uh, van ja wat zou zijn drijfveren zijn om dat tegen te zijn weet je? maar ja ik, ik zelf heb ook wel zoiets van ja jongens uh, je moet uh, het belang van het land waar je leeft uh, moet voorop staan dan krijg je belangenverstrengelingen uh, weet je al dan hebben ze al ruzie met, uh, over die uitkeringen die mensen die zeg maar uh, uh, die krijgen dan uh, die bijvoorbeeld uh, pensioen of weet ik veel wat hebben, die gaan met de pensioen en ik krijgen ze de AOW ook in Marokko als ze daar gaan wonen uh, de regering wil dat verlagen omdat de levensstandaard lager is want er zijn erbij, die, die komen nog beter rond dan hun werkende Marokkaan in Marokko en dat vindt de regering hier niet eerlijk maar uh, dan willen ze dan uh, maar ja, ze hebben daar wel jarenlang premie voor betaald zo denk ik dan ook weer, weet je met het geheel heb ik eigenlijk twee problemen. Niet dat zij het is gewoon. Het probleem met ik had was dat toen iedereen voor de radio geïnterviewd werd, dat alle partijen, woordvoerders van alle partijen, dat die Bosma van de PVV dat dat de beste man was. Hij, kon, hij, had, al, hij had al een paar keer ge, ge, ge, ingevallen en hij leidde de vergadering goed en hij was een goede voorzitter. Dus hij had de beste kwalificaties en iedereen vond hem ook goed, maar hij kreeg van niemand de stem omdat het een PVV was. Ja. Kijk, Dat vind ik al dat vind ik ook. Want ik ook vind je moet kloppen, de, beste, nee. de, best, de beste man voor hmm. een baan kiezen. En of het dan een man, een vrouw, een Nederlander, een Belg of wat dan ook is, het is maar je moet de beste man. Voor de kies. Ja, dat vind ik in principe ook. Maar ja, weet je, hij heeft natuurlijk een, een smet, eh, PVV, dat is een vies hoort hier zo bij eh, de correcte onder ons. Maar ja, ik vind, ik vind eh, dat dan ook niet democratisch. Of is het angst? Want weet je waar, waar de regering gewoon bang voor is? Stel nou voor dat de PVV zou winnen. Want ze willen met de VVD, dat hebben ze ook duidelijk gezegd. Alleen hij wil Rutte dan niet bij. Maar stel dat de PVV, je wint sowieso wel, maar stel maar voor dat ze een meerderheid vormen met de VVD. Mm. Rutte gaat lekker naar Brussel en dan krijg je iemand anders. En stel dat ze een meerderheid hebben van eh, zeg maar wat 80 zetels of zo, zeg maar wat. En eh, dan zijn ze bang dat we eh, dat heel veel handelsbetrekkingen kwijtraken met onder andere het Midden-Oosten. Of misschien dat we gebuikeld worden, dit en dat, en dat we Nederlanders niet meer naar het buitenland op vakantie kunnen, anders worden ze afgeknald door een of ander, het gebeurt nu al in principe hier en daar, op Westerlingen, dat we dan in de problemen komen, dit en dat, eh, ja, en rechts is ook heel erg verdeeld binnen de, de EU. Ik uh, moet heel eventjes, uh, ja, ja. heel even van de radio weg, want okay. er is iemand die me aan de heeft. Okay. Ik ben uh, in twee dagen terug. Is goed, dat praat ik wel even verder. Nou, kijk, het zit namelijk zo, dat ze, dat, daar zijn ze bang voor, weet je. En uh, dat we dan problemen krijgen met uh, handelsbetrekkingen, met, met andere landen, vooral uit het Midden-Oosten. En uh, dat kost natuurlijk miljarden, we zijn al een heleboel geld kwijt. ...doordat we minder gas uit de grond halen... ...uit, uh, uit uh, Groningen en terecht vind ik... ...want ja, die mensen kan je niet in dus... ...daar laten zitten met al die schade... En dacht, uh, ...ja, je zal er maar wonen jongens... En je hebt een koophuis... ...een drie, vier Ton... ...en er zitten oh, ja. allemaal scheuren in de muur... daar ben je ook niet blij natuurlijk... ...dat snap je natuurlijk wel... Ja. ...dus ja, da, de, en, en Europa is rechts... ...vooral extreem rechts... ...is onderling ook zo verdeeld als ik weet niet wat... ...en misschien nog goed ook... Want uh, de ene uh, extreem rechts uh, en de andere is misschien wel nationalistisch, maar niet echt fout. Zoals de PVV zijn, geen fascisten. Alleen, ja, ze, ze, ze, ja, uh, ze zijn tegen uh, de islam. Ze zien de islam als een bedreiging. Nou ben ik, ja, ik, ik scheer ze niet allemaal over. Kom, ik vind wel een deel een bedreiging. Mm. Niet allemaal, maar in ieder geval over, over, maar... over, over, over haar persoonlijk dan, zeg maar. Ja, over uh, uh, Arie, Die, ja, die, die, ja Arie, die, ja. Ja, die, die is het dus geworden, zeg maar. Mm. Nou ja, uh, um, ze was 15 toen ze naar Nederland toe kwam. Dus ze is dus gewoon een Nederlander. Mm. Klaar, dan. Dat je zo lang in Nederland bent gegaan. Ja, maar ze kunnen ook niet ja. vaak ...in het kabinet gezeten, sociaal werk gedaan... Ja. Uh, ...lesgegeven op de school... Uh, ...had tot nu toe dan... ...voor deze functie... ...het uh, uh, vooral... Uh, maar ze kunnen ook niet van hun paspoort af... Hè? ...want al zouden ze nee, die, die paspoort ze, willen afgeven... ...het kan niet, want... ...kijk, ik snap die ouders alleen niet... ...als jij nou uh, uit Marokko komt... Hè, ...met je vrouw samen, of je leert hier... ...je vrouw, maakt niet uit... Je ja, hebt een Nederlands paspoort, je hebt nou een Marokkaanse Marokkaans, daar kan je niet van af. Oké, okay, ja. dan kunnen die mensen natuurlijk ook niks om doen. Maar stel dan voor, je krijgt een kind, wordt een kindje geboren, dan ga je toch niet naar de ambassade om een naam te geven. Zou ik niet doen, spreken. Dan ja. zou ik hem desnoods een Nederlandse voornaam geven. Weet je? Ja. Uh, of noem je maar Pietersen met achternaam, terwijl je hem misschien heel anders heet. Maar goed, dat maakt wat, niet uit. Wat ik wel, wat ik wel huh? knap vind, was dat de, deze dan, de vrouw dan ook... ...opkwam voor, voor vrouwenrechten in Marokko... ...en dus gewoon naar Marokko Dat zelf ging... Ja. ...en daar dus gewoon ook een tijdje in de gevangenis heeft gezeten... ...omdat ze opkwam voor vrouwenrechten. Dus ja, het, ja. Is een, het is er wel één met ballen. Ja, oké. Okay. Dus niet één die hier veilig wat loopt te blaten, zoals mm. zoveel doen... Mm -hmm. ...maar ook iemand die dus daadwerkelijk gewoon er iets durft te doen, zeg maar. Nou ja, oké, okay, nou ja... Dus ja, misschien mm. uh, is het wel een... Uh, ja, een, als, als het ik het zo zie, en... ik ken dat mens helemaal niet verder, die vrouw, maar uh, uh, ze lijkt me best wel, wel aardig of zo. Uh, uh, ja, ik kan het natuurlijk niet oordelen, maar ze, ze maakt op mij wel een indruk van, nou, ja, het zal wel goed wezen. Nou. Want ik vind die, die vent die met die krulletjes, die dikzak van de VVD... Die, ja, die moet het sowieso die, die, niet worden. Die, die, die, die, die dat zag ik sowieso niet zitten, want die is zo rechts als, als ik weet niet wat. Weet je, die, dat is echt zo'n ballen, zo'n rechtse bal. Nou, hij heeft sowieso flikker op, man, weet je wel. Had ik er ergens in wassen, naar ik burgemeester spelen of zo, weet je wel. Met zijn bolle kop, hoe heet die van? Eli, Eli. Ja, ja nou, Tom Elias. Heeft, Elias is nog een, een, een, heel, een, een naam die me ook al niet bevalt. Maar goed, daar gaan we niet verder over uitdraaien. Dan ga ik al denken, hé, hey, jij bent ook niet uh, echt een Nederlander, weet je. Ik ben ook van Israëlische origine, als ik het zo zeggen mag. Nou, daar ben je toch ook een buitenlander. Uh, ja, in van mij mag het. Daar gaat het niet om. Maar ik vind het. Uh, ja, ik heb het niet zo op die Elias. -suché. Ik ben het. Uh, ik ben uh, uh, gewoond, en die, uh, uh, voor uh, de beste mensen op de beste plek. En, uh, en het maakt niet uit of die P van de A is, of GroenLinks, of van de VVD. Mijn part PVV, als een voorzitter goed is, is die goed, klaar toch? Want als voorzitter sta je ook boven de partijen. Je, ma je, je moet neutraal opstellen. Waarvoor zou een PVV dat niet kunnen? Of van mijn part van de SP of, of GroenLinks, maakt me niet uit. Weet je? Maar ja, net als uh, met die dubbele paspoort. Oké, okay, je kan er niet van af. Oké. Okay. Maar ja, uh, pfff. Ja, ik, uh, ik ben blij dat ik niet in de politiek zit hoor. Want uh, ja, er wordt over je heen gewals. Je wordt, uh, uh, als, je, als, je, als je in privé iets flikt en daar komen ze achter, dan wordt dat breed uitgemeten in de krant. En op de televisie en alles. Ja. ja, daar hoef je ook niet blij mee te zijn. En op de, natuurlijk op social media. Dus, maar ik ga afsluiten, want ik geloof dat het uurtje al genaderd is. Uurtjes om, dus lieve mensen, bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, nou, dit was week 3, januari 2016. Ik ben DJ Jaap en natuurlijk Jacco. Mensen, rustig. En eh, nou, tot volgende week. Je kunt de hele week luisteren. En volgende week ook en volgend jaar, want dit laten we gewoon staan. Hier. We plaatsen het op Facebook en op Twitter. Mensen, eh, wel te rusten. En eh, tot ziens. Doei!